Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil dat studenten een gratis extra studiejaar krijgen. Door corona zitten veel mensen aan hogescholen en universiteiten... al bijna het hele jaar thuis achter hun laptop in plaats van in de collegebanken. Als ze daardoor vertraging oplopen, moeten ze de kans krijgen om die gratis weer in te lopen. Vinden onder meer GroenLinks en de PvdA. Mijn vraag is alsjeblieft, maak hier vaak mee. Want we kunnen jongeren niet... ...tot juni thuis laten zitten. Daarom vraag ik specifiek aan het kabinet nu om met een Deltaplan een steunpakket voor jonge mensen te komen. En wat mij betreft zou daarin moeten zitten een extra college, en studiejaar zonder extra kosten voor uh, alle jonge mensen die dat nodig hebben. En veel andere partijen zijn het daarmee eens. Afgelopen dag zijn 4246 mensen positief getest op corona. Ruim 200 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu ruim 2000 mensen met corona. Dat zijn er wel iets minder dan gisteren. Een ziekenhuis in Groningen is overspoeld met dreigtelefoontjes. Receptionisten bij het UMCG werden uitgescholden en bedreigd... nadat het ziekenhuis is aangewezen als locatie om coronapatiënten op te nemen... die weigeren in quarantaine te gaan. Sommige mensen belden wel 15 keer achter elkaar. En ook een hoop gevloek en geschreeuw bij Ajax. De Amsterdammers moeten het in de Europa League waarschijnlijk zonder hun duurste aankoop ooit doen, spits Sebastien Aller. De club heeft een foutje gemaakt bij de inschrijving, zegt trainer Erik ten Hag. Hij is niet vergeten en het is inderdaad ja, iets met computers. Een vinkje aanzetten, uitzetten en daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst. Maar daar is dus iets helemaal misgegaan. Het had niet mogen gebeuren, zegt Ten Hag. De club kijkt nu of ze op de een of andere manier toch nog kunnen fixen dat de spits gewoon mee mag doen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er een spatje regen vallen. Morgen overdag is het op de meeste plekken droog. Het wordt 8 tot 11 graden. In Groningen is het wat kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in Z.F.M. -M -M. Met nu de Muziekboulevard. Sorry seems to be. The Niet je ogen maar gewoon op de taart. Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, maar toch niet het doel. you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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Basisscholen die maandag dicht blijven krijgen niet meteen een boete, zegt premier Rutte. Na een weken sluiting gaan de basisscholen maandag weer open, is de bedoeling. Sommige scholen twijfelen of dat wel veilig kan en blijven liever dicht. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de datadiefstal uit coronasystemen van de GGD. Het gaat om een man van 21 uit Rotterdam. Het totaal aantal arrestaties staat nu op vijf.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 for her I'm like not That's swa we do doo doo doo do. You're so